Mensen die de salami hebben gekocht... kunnen het pakje opsturen naar het Italiaanse bedrijf... en dan krijgen ze hun geld terug. Het weer, het is droog en helder. Het is een graad of drie. Lokaal kan het glad zijn. In de loop van de ochtend wordt het bewolkt. Het is zacht, met temperaturen tussen de 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Zoals gebruikelijk de eerste file van de dag op de A7... vanuit Horen naar Zaandam. Bij Weidewormer, 5 kilometer. De Duitse regering is na een paar maanden aangetre na aangetreden te zijn... al in de grote problemen. Eén minister is al afgetreden. En er volgen meer politieke kopstukken. Correspondent Wouter Meijer vertelt zo meer. En waar Benel L. naartoe moet... vragen we aan de voorzitter van reclassering Nederland... Chef van Gennep. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is maandag 17 februari. Goedemorgen. Goedemorgen. De advocaat van Ben O.L. vindt dat zijn cliënt niet langer in ons land kan wonen. Honderden mensen gingen gisteren naar het nieuwe huis van Ben O.L. in Leiden... om te protesteren tegen de komst van de veroordeelde zwemleraar. Dat Ben O.L. door strenge controles op dit moment geen enkel risico vormt... wil de burger gewoon niet meer begrijpen, zeiden de in het Oog op Morgen.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 John Kerry, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft klimaatverandering vergeleken met massavernietigingswapens. Dat deed hij tijdens een toespraak voor studenten in Jakarta. Kerry maakt momenteel een reis door Azië. Hij vergelijkt mensen die ontkennen dat het klimaat verandert met mensen die volhouden dat de aarde plat is. The science is unequivocal. And those who refuse to believe it are simply burying their heads in the sand. The president and I, well, Obama and I believe very deeply. Dat we geen tijd hebben voor een vergadering van de Flat Earth Society. Kerry zei dat het onlogisch is dat sommige landen meer doen tegen klimaatverandering dan anderen. Zoals het ook onlogisch is dat sommige landen hun kernwapens wel veiligstellen en anderen niet. Hij benadrukte dat grote bedrijven en lobbyisten het klimaatdebat niet mogen gijzelen. om er zo voor te zorgen dat er geen maatregelen worden genomen. We just don't have time to let een paar luide groups hijjagen. Climate conversation. When I say that, you know what I'm talking about? I'm talking about big companies that like it the way it is that don't want to change and spend a lot of money to keep you and me and everybody from doing what we know we need to do. Indonesië staat in de top 10 van vervuilers, vooral door de ontbossing. Medewerkers van Kerry zeggen dat hij de toespraak juist in Indonesië hield... omdat dit land de consequenties van klimaatverandering hard zal voelen. Het stijgende zeeniveau kan de eilandengroep bedreigen. In Zuid-Afrika zijn twaalf illegale mijnwerkers uit een gesloten goudmijn gered. Ze maken deel uit van een groep van mogelijk wel 200 illegale mijnwerkers... die vastkwamen te zitten toen een deel van de mijn instortte. Volgens de hulpverlening is er contact met een deel van de mijnwerkers... en wordt er hard gewerkt om meer mensen naar boven te halen. Dit was een geplandde shaft. Het was met concrete slijp. om mensen te voorkomen. Maar ze hebben een op de en currently, I think we are able to talk to the people that are inside there, and we are enlarging the hole we can be able to leave them Dat is wel een probleem volgens de hulpverleners, namelijk dat sommige mijnwerkers niet gered willen worden, omdat ze bang zijn dat ze dan onmiddellijk worden gearresteerd. Anderhalve week geleden kwamen ook al mijnwerkers vast te zitten in een Zuid-Afrikaanse mijn. In die goudmijn brak brand uit. 12 Years a Slave van de Britse regisseur Steve McQueen is tijdens de uitreiking van de Britse BAFTA's uitgeroepen tot beste film. De Britse filmprijzen zijn gisteravond uitgereikt in Londen. De regisseur zei voorafgaand aan de uitreiking dat hij niet had verwacht dat de film zo'n succes zou worden. That was never on my mind. What was on my mind was to try to make the best film I could possibly make. Um, and that's it. So the fact that this kind of responsive, I'm just very, very, very grateful. 12 oh. Years a Slave, de acteur. Uh, hoe heet die acteur Marcel dat weet jij misschien dat staat hier. CWTEO4. Oh ja, heel goed, dankje. werd uitgeroepen tot beste acteur? In een gesprek op de rode loper zei hij dat het meedoen aan de film een buitengewone ervaring was. A really incredible cast, you know, who were so dedicated and um committed to telling the story. So um, was a remarkable experience and then getting the film out there and the reaction to the film um you know, has been incredible. Gil op de Achtergrond was voor Leonardo DiCaprio. De acteur was genomineerd voor zijn rol in The Wolf of Wall Street... maar ging zonder prijs naar huis. Prijzen waren er wel voor Kate Blanchett, beste actrice... voor haar hoofdrol in Blue Jasmine, Woody Allen en Alfonso Cuarón. Die won de onderscheiding voor beste regisseur, regisseur voor Gravity. Tot zover het nieuwsoverzicht. Mark Robin Visser, waar bevind jij je? Ja, ja, ja daar ja. ben je Goedemorgen. weer. Goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn. Eh. Fijn, live vanuit het mooie Millingen aan de Rijn. En dat ruimt ook nog. Ja, wat gaat hier gebeuren? Uh, ik, ik was even een beetje verbaasd toen ik het hoorde. Uh, op Omroep Gelderland zei de burgemeester van dit mooie plaatsje... dat hij zijn gemeente wil schoonvegen. Schoonvegen, wat moet er dan geveegd worden? Zou je denken, nou, er zijn hier de afgelopen tijd... vorige week nog weer twee hennepkwekerijen opgerold. En dat schijnt hier nog wel eens vaker te gebeuren. Je krijgt dan toch de indruk, vooral ook als zo'n burgemeester dat zegt... dat de mensen hier als hobby herp kweken hebben. Dus ik dacht, ik ga eens kijken, Frederik, hoe dat hier is. Ja, ik hoor vogels fluiten, maar zie je ook al kwekerijen? Uh, nee, ik ruik ook nog niks. <laughs> maar dat komt misschien ook omdat ik een beetje verkouden ben. Uh, af en toe, als de wind op een bepaalde manier staat, dan kan je het ruiken. Hè? Als mensen uh, veel hennep op hun zolder of in hun, uh, in hun kelder hebben. Dat nog niet. Maar we gaan wel op zoek, samen met de burgemeester vanochtend. Misschien neemt hij wel een klein bezempje mee. Gaan we hier de boel schoonvegen. Kijken hoe dat gaat. Horen we hier we zo weer. Kijken we tot zo. in de kranten tot zo. Eerst maar uh, het oranje geweld, de Telegraaf. 1, 2, 3 en vier. Podium te klein voor Oranje. Het gaat dan om de 1500 meter bij de dames. Superkwartet schrijft Olympische geschiedenis. Al dus de telegraaf AD is ook helemaal oranje. Jeroen, Jeroen Termors rijdt schaatselite naar huis, staat erboven. Dit goud is voor papa. Huilende winnares van de 1500 meter... draagt haar Olympische titel op aan haar overleden vader. Het oranje podium ook op een foto. Voorpagina van Trouw. Nederlandse succesvolste winterspelen ooit... Volkskant die heeft ook een fotootje van Jorien Termors alsof de wind haar voortblies. Telegraaf heeft een andere opening eh, trouwens. Nou ja, dit was wel de opening. Een tweede opening, laten we het zomaar noemen: Piraten op het land aanpakken om de piraterij bij de Hoorn van Afrika de definitieve nekstracht te geven. Moeten Nederlandse militairen in Somalië ook aan land kunnen opereren? Dat betoogde commandant Frank Voreman... in de evaluatie van zijn antipiraterijmissie van zijn schip, zijn majesteits Johan De Wit. Ook nog op de voorpagina van de Volkskrant eigenlijk de echte opening. PvdA in Spagaat naar verkiezingen. Voor de PvdA is er werk aan de winkel bij de raadsverkiezingen... gezien de lage peilingen. De boodschap is lastig. De landelijke partners VVD en D66 zijn lokaal tegenpol en concurrent. Opening van trouw. Rechter moet veel meer euthanasiegevallen beoordelen. Dat zegt de Theo Boer, naast de ethicus ook lid... van een toetsingscommissie euthanasie. Als het oordeel zorgvuldig luidt, ziet justitie het dossier doorgaans niet meer. En Boer zegt, we moeten ons vaker afvragen of we nog wel op de goede weg zitten. Het Financieel Dagblad meldt dat verzekeraars groeien in hypotheken. Banken versterken buffers en die hebben minder ruimte om hypotheken te verstrekken. En de verzekeraars zijn daardoor sterk in opkomst. Voor op NRC Next een grote foto van een Scandinavisch landschap. We zien een spoorlijn, lichtelijk verroest, die ergens verdwijnt in een fjord... Ja. Daarboven staat de kop. Jonge Zweden nemen massaal een enkeltje Oslo. De Noorse hoofdstad Oslo is op dit moment voor een op de vijf jongeren uh, Zweeds. Want in Noorwegen is wel werk. De werkgevers zijn enthousiast. Noorse jongeren wat minder. Het NOS Radio 1 journaal. Everybody's changing. Mark Robin Visser, jij blijft hetzelfde. En wat ga je doen? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ik sta even met mijn neus <laughs> tegen het glas gedrukt van een, van een autohandel hier in, in Millingen. Ja, en dan denk je toch onbewust bewust: zou dit nou een echte autohandel zijn of zou het eigenlijk om iets anders gaan? Ja, dat opeens alles en iedereen om je heen verdacht is. Dat uh, krijg je natuurlijk misschien toch al snel... als een burgemeester op televisie zegt dat hij zijn gemeente... wil schoonvegen van hennepkwekerijen. Vorige week zijn er hier in Millingen twee uh, opgerold. Overigens allebei van dezelfde, uh, ja, hoe noem je dat? Hennepkweker, beheerder, persoon, tussenpersoon, iemand. Komt nu net eventjes een auto van een bakkerij langs... dan denk je ook weer, ja, zitten daar nou baksels in? <lacht> of is het allemaal spacecake? Je weet het niet... Je weet het niet. En dan uh, uh, ook nog als je dan bedenkt... dat uh, deze omgeving hier nog wel een verleden heeft... heeft de burgemeester... Uh, we gaan hem straks spreken hoor trouwens... Uh, dat je niet denkt dat ik er allemaal voor de burgemeester allemaal dingen zeg... maar de burgemeester ook nog gezegd... dat het vertrouwen in de politie terug moet... Uh, omdat dat sinds 2012 uh, weg is... naar aanleiding van die uh, affaire rondom die politieman... Hè, die uh, ook een hennepkwekerij op zijn zolder had, geloof ik... en in een ingewikkelde driehoeksrelatie was verzeild geraakt... En zichzelf en die andere twee vervolgens van het leefde, uh, leven beroofden. Mijn collega Colette van Nuenen uh, was hier toen en die maakte de volgende bijdrage. Het is een heel klein dorpje, Kekerdom. Het ligt aan de Waal, ten oosten van Nijmegen en heeft niet meer dan 600 inwoners. Toen het nieuws bekend was geworden werd er al snel gespeculeerd... over dat het om een familiedrama zou gaan. Maar s'avonds wordt bekend dat er ook een herpkwekerij is aangetroffen... in het huis van de politieman. Ben van Inge Schenau van de politie Gelderland-Zuid. Dat klopt. En uh, ja, dat is hier toch iets wat ons uh, buitengewoon heeft verbaasd. Gezien de aard van de politieman? Ja een uh, politieman met een uh, lange uh, staat van dienst. Uh, en ik denk niet dat er iemand is in ons korps... die verwacht had bij hem thuis een uh, kwekerij te vinden. Is dit het enige onderzoek dat gaande is? Of bent u ook naar de andere slachtoffers uh, nog onderzoek aan doen? Nou, we doen natuurlijk uh, onderzoek op alle punten... waarvan we denken dat het met, uh, met het gebeuren hier te maken heeft. En uh, dat betekent dat we ook op dit moment onderzoek doen... in een woning in Millingen aan de Rijn. Juist, Millingen aan de Rijn. Nou, dat is dus het plaatsje waar ik nu ben. Kekendom ligt uh, overigens voor de Peristen onder ons in de ge naburige gemeente. Maar uh, uh, in de toekomst gaan zij uh, met elkaar fuseren. Nou, wij wachten op de burgemeester. Ik zei het al eerder. Misschien dat hij een klein bezempje bij ze geeft. En dan kunnen we wat mij betreft beginnen. Goed zo. Met schoonvegen. Ja, tot Toch. straks. Mark Robin Visser, dank je wel. Tot zo. Kwart over zes geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het aantal jongeren dat behandeld moet worden voor een gameverslaving neemt de laatste jaren toe. Gamers die willen afkicken zijn steeds jonger, soms zelfs nog maar 10, 11 of 12 jaar. Ex-gameverslaafde Robert was al wat ouder toen hij zijn problemen erkende. Op het laatst was hij 18 uur per dag aan het gamen. Hij loog erover, at en sliep nog nauwelijks. Ik had heel sporadisch contact met een paar vrienden. Want dan, zou ik bijvoorbeeld, dan werd ik bijvoorbeeld drie uur middags wakker en dan dacht ik: oh ja, dan ga ik even. Wat eten, één een, een boterham dan. En dan ga ik naar de vereniging om daar wat uh, te borrelen. En dan waren daar mijn vrienden van mij die zagen me: Oh ja, je bent er terug ja, voor in de, in de eeuwigheid dat je weg bent geweest. En dan gingen ging we lang borrelen, ging we tot, tot ook gewoon laat borrelen, want de, de colleges boeide me niet meer. Dus dan ging na het borrelen ook gewoon weer naar huis en verder gamen. Zijn moeder Marinka merkte het wel. Maar het duurde lang voor haar zoon zich liet behandelen. Het heeft even geduurd voordat Robert zelf toegaf... dat het gamen wel wat uh, veel was en dat hij verslaafd was. En um, we hebben hem een aantal keren gezegd van... goh Robert, je hebt hulp nodig. En het heeft even geduurd voordat hij erkende dat dat inderdaad ook het geval was. Robert heeft wel een verklaring waarom hij niet meer kon stoppen. Ik... Ik denk dat het indirect de uh, sense of fulfillment was... die je uit, zeg maar, uit, uit de meeste games haalt. Zijn ze gebouwd, dat is het idee. Dat je bijvoorbeeld een volgend level haalt of een achievement haalt... en dat, dat je daardoor denkt van ja, het is leuk... en dan ga ik die volgende proberen te halen. Dat, dat is het hele idee. Je wilt elke keer meer, het is nooit genoeg. De maatschappij heeft nog niet door... hoe groot het probleem van de gameverslaving is. Je trekt de stekker uit het apparaat en het is klaar, denken veel mensen. Maar dat is in de huidige samenleving waarbij je computers continu nodig hebt... iets te simpel gedacht. Zo'n verslaving is minstens zo erg als een alcohol- of drugsverslaving... zeggen deskundigen. Bovendien worden verslaafden steeds jonger.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 Ja, eigenlijk nergens meer toe kwamen. Volgens haar moet de game-industrie ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Uh, de game-industrie zou bijvoorbeeld tijdsloten in kunnen bouwen in games. Uh, ze zouden ze in, in inhoud wat minder verslavend kunnen maken. Uh, er zijn games bij waar je ja, verplicht op moet komen draven. Uh, en als je dat niet doet, dan of je ligt eruit... of je zakt als, uh, ja, in je rol of nou, dat soort zaken. Uh, en ik vind dat er wel een verantwoordelijkheid ligt... Er zijn andere vormen van verslaving waar dat wel het geval is. Waar met de industrie gesproken wordt over uh, ja, regulerende maatregelen, noem je dat. Maar bij gamen is dat nog niet het geval. Uh, ja, ik zeg altijd uh, hier een probleem moet eerst groeien voordat er uh, iets mee gebeurt. En ik denk dat dat in dit geval ook zo uh, is. Anders verslavingspsycholoog Ellen van Geffen van de Jellinek Kliniek. Karin Alberts, die sprak me daar. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. De eurogroep vergadert vandaag en er wordt waarschijnlijk ook gesproken... over een derde hulppakket voor Griekenland. De Griekse regering zegt dat het land uit de dal klimt. Maar ondertussen gaan nog steeds veel bedrijven aan fabrieken dicht. En de werkeloosheid is gestegen naar een nieuw record. De werknemers van het failliete Viome, een fabriek in schoonmaakmiddelen... Zich, wilden zich niet aansluiten bij het legerwerkeloos. Zij heropenden zelf de fabriek in de Noord-Griekse stad Thessaloniki... één jaar geleden. Komsoment Koninkese ging langs. Ja, eigenlijk sta ik hier in een verlaten fabriekshal met machines die op dit moment niet gebruikt kunnen worden omdat er chemische uh, middelen werden gebruikt. Er zijn wel dozen vol met plastic flesjes waarmee nu de, de andere producten worden gemaakt. Er staan dus hele grote ketels waar, uh, waar het allemaal begint met water en poeder en olijfolie. Wat eigenlijk is je Nee, Ik ben zo En als het vloeibare wasmiddel goed is, dan wordt het via een filter in uh, de plastic flesjes gegoten. Alekasi de Ridis is uh, een van de werknemers van VioMe, de fabriek die is uh, overgenomen in zelfbestuur, zoals het heet. Uh, bijna een jaar uh, geleden. Viome uh, uh, sure uh, -E was een succesvol bedrijf... waar schoonmaakmiddelen werden gemaakt... maar het moederbedrijf ging failliet... en men liet uh, dit bedrijf aan zijn lot over. De werknemers werden niet meer betaald. Uh, door een grote uh, solidariteitsactie... Uh, hier in Griekenland... maar ook met geld uit het buitenland... Waren ze in staat om een kleine productie weer op gang te brengen? Toen we het bedrijf overnamen, hebben we besloten om van chemische schoonmaakmiddelen, wat we oorspronkelijk maken, over te gaan op natuurlijke producten. Dus de grondstoffen voor de wasmiddelen zijn zeepoeder dat ze uit Lesbos, het eiland Lesbos, krijgen. En dit zijn zeepschilvers uit Skopelos, een ander eiland. Maar er is natuurlijk nog een lange weg te gaan. Want eigenlijk werkt dit bedrijf niet legaal. Och, proberen we die ons We zijn op weg. om een ja, legaal bedrijf te worden. Dan zullen we een, een coöperatie zijn. We verdienen zo ongeveer. 10 euro per dag. 38 arbeiders die hier werken. Als iemand dus een extra dienst wil draaien... dan wordt het misschien 20 euro van het werk. Bij VioMee kun je nog niet leven. Veel werknemers zijn daarom gedwongen extra werk te zoeken... om hun familie te onderhouden. Ze eisen ook betaling van hun achterstallige lonen via de rechter. De toekomst zal uitwijzen of VioMee het gaat redden. En de deuren van de fabriek gaan dicht. Connie Keeson vanuit Griekenland. Sport. We beginnen met voetbal. In de eredivisie won koploper Ajax van subtopper Heerenveen. In de arena werd het 3-0. Een wedstrijd zoals alle andere als je trainer Frank de Boer hoort. Al met al een redelijke wedstrijd ik Vond de tweede helft. De beginperiode vond ik minder. Daarna hadden we wel weer een paar hele mooie aanvallen erbij zitten. Dus uh, al met al tevreden.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 uit ja, het En gelukkig uh, herpakten we ons wel en werd heer Veen niet echt gevaarlijk. Ja, al dus Frank de Boer. Veen kwam er dus niet aan te pas. Marco van Basten, oud-trainer van Ajax, is het daar wel mee eens. Ajax uh, die had, het, uh, die had het thuis in handen. En uh, het lukte ons niet om uh, op een goede manier tegenstand te bieden. Ajax bleef aan de bal met name... Uh, Deli Blind op het middenveld, die, daar hadden we veel last van. Dat konden we niet op tijd, konden we die onder, onder druk krijgen. En, uh, ja, ja, we liepen veel achter het feit aan. Ja, je weet dat je hier vaak uh, het eerste deel van de eerste helft goed moet doorkomen om iets weg te halen. Uh, ja, hoe, hoe kijk je dan naar zo'n wedstrijd als we na 18 minuten 2-0 op het bord staan? Ja, nou ja, dan, uh, dan wordt het moeilijk. Dan heb je een beetje geluk bij nodig. En, uh, nou goed, dat, dat, dat hadden we vandaag niet. Ajax uh, moet ik eerlijk zeggen, die was uh, op alle fronten beter.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 Feyenoord liet ondertussen nak ontsnappen. In Breda werd daar 1-1. En hierdoor missen de Rotterdammers aansluiting... met koploper Ajax en achtervolger FC Twente. Groningen pakte voor het eerst. Dit jaar weer eens drie punten. Go Ahead Eagles werd in de Euroborg met 1-0 verslagen. En Cambuur Leeuwarden won van Pekswolle met 3-1. In Spanje maakte Real Madrid geen fout. Bezoek bij stadgenoot Getafe werd met 3-0 gewonnen. Het is ongekend spannend in de competitie daar. Real Madrid gaat samen met Barcelona en Atletico aan kop in de Primera División. In Engeland nam Arsenal revanche op Liverpool. Vorige week nog won Liverpool in de competitie met maar liefst 5-1. Maar gisteren stootte Arsenal Liverpool uit de FE Beker door met 2-1 te winnen. En straks meer sport. Na half zeven zoeken we contact met onze verslaggever in Sochi. Er is vandaag geen schaatsen. Oh jee, wat? Maar wel bopsleden. Dit is Radio 1. We gaan richting half zeven. Het NOS-journaal Dorald Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. De advocaat van Ben O.L. vindt dat zijn cliënt niet langer in Nederland kan wonen. Gisteren protesteerden honderden mensen bij het nieuwe huis van Ben O.L. in Leiden. Dat bewijst hoe bekrompen en intolerant Nederlanders zijn, zegt de advocaat. Hij wil dat zijn cliënt naar Duitsland mag verhuizen. Venezuela zet drie medewerkers van het Amerikaanse consulaat het land uit. Volgens president Maduro hebben de drie contact met studenten die aan anti-regeringsprotesten meedoen.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 En Alfonso Cuaron kreeg de onderscheiding voor beste regisseur voor de film Gravity. Het is droog, er zijn flinke opladingen, minimaal liggen tussen 2 en 4 graden. Het kan glad zijn, in de loop van de ochtend wordt het wat bewolkt, maar er is ook geregeld. zon blijft droog en dan wordt het straks 8 tot 11 graden. En zo dadelijk dan uh, hoort u meer over het bobsleden. Bob hebben we al gezegd natuurlijk en we krijgen ook nieuws uit Venezuela. Blijft u luisteren.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 Management Drives, Mastering Leadership. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook, www.secondlove.nl Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Spanning in Venezuela loopt op. Drie medewerkers van het Amerikaanse consulaat worden nu het land uitgezet. President Maduro zei in een toespraak op televisie... dat die drie samenzweren met de oppositie. Die demonstreert al dagen tegen de regering. We gaan naar onze correspondent Mark Bessems. Mark Bessems. Die hangt nog niet. Nee, nou, dan houdt u dat nog even te goed. Gaan we eerst naar Kunnen we Korea. naar Noord-Korea? Voor het eerst heeft een commissie van de Verenigde Naties namelijk onderzoek gedaan naar de mensenrechten schendingen in Noord-Korea. Daar zitten naar schatting 200.000 mensen in strafkampen. Slechts een klein aantal gevangenen heeft kunnen vluchten. Maar. Het is een plek waar je haar recht van overeind gaan staan. Met woorden is niet uit te drukken hoe het daar is, zat Kim Jong-sun. Negen jaar zat ze vast in het gevreesde strafkamp Yodok. Ze had geluk, kwam vrij. Anderen zitten in een dode kamp en komen er nooit meer uit. Shin Dong-hyuk werd geboren in kamp 14, zo'n dode kamp. Eigenlijk zou hij daar nooit uitkomen, maar hij wist te vluchten... en belandde uiteindelijk in Zuid-Korea. De strafkampen zitten vol met zogenaamde vijanden... van het Noord-Koreaanse regime. Je hoeft als burger niet veel te doen... om naar een van de beruchte kampen te worden gedeporteerd... vertelt een voormalige bewaker, die inmiddels ook in Zuid-Korea woont. Er zijn mensen bijvoorbeeld naar het kamp gestuurd... omdat ze sigaretten maakten van een krant... Ze wisten niet dat er een afbeelding van de grote leider in stond. Het regime arresteerde Kim Jong-sun alleen maar omdat ze wist... dat haar vriendin een affaire had met de zoon van de dictator, Kim Jong-il. Haar hele familie werd naar het strafkamp gestuurd. Anyone trying to escape will be shot immediately. Secondly, stealing is forbidden. Thirdly, inmates must obey the officer of Anyone the state. Anyone who steals security. or hides any food is shot immediately. Fourthly, outside of work, men and women are not allowed to be in contact. If physical contact exists between men and women without permission, they will be shot. Het regime executeert alle gevangenen die zich niet aan de regels houden. De gevluchte Shin Dong-yuk kan zich de eerste keer... dat hij een executie zag nog goed herinneren. Hij was een jaar of vier. Iedereen was verplicht om naar de executie te komen kijken. De bewakers schoten de mensen neer... omdat ze niet gehoorzaam waren geweest, weet Shin nog. Ook kinderen worden niet gespaard. Een leraar sloeg een meisje dood... omdat ze vijf maiskorrels had gestolen. Shin dacht dat het volstrekt normaal was. Dit waren immers de kampregels, zegt hij... We dachten dat het in de rest van de wereld net zo ging als bij ons. Uiteindelijk weet Shin op miraculeuze wijze te vluchten... en legt getuigenissen af over wat hij heeft meegemaakt. Voor de Verenigde Naties vormen dit soort getuigenissen de basis... om de mensenrechten schendingen te onderzoeken. Ja... Die mensenrechten schendingen zijn dus voor het eerst onderzocht door een commissie van de Verenigde Naties. Dan nu naar Venezuela, tenminste als Mark Bessems er is. Ik hoor goedemorgen. Ja, goedemorgen Mark, hallo. Ik vertelde het net al, de demonstraties daar lopen uit de hand. Nu zijn drie medewerkers van de Amerikaanse consulaat het land uitgezet, zouden samenzweren met de oppositie. Zijn daar bewijzen voor, Mark? Nou, uh, dat moet vandaag blijken. Uh, Maduro, die uh, bleef een beetje vaag. Hij vertelde dat er morgen, dus vandaag uh, uh, maandag... allerlei details bekend zullen worden gemaakt. Maar uh, ja, er komt er min of meer op neer dat de drie Amerikanen... die dus op het consulaat werken... dat die al maandenlang allerlei ontmoetingen zouden hebben gehad met studenten. Uh, en nou ja, laten we nou net de studenten zijn... die de laatste weken aan het demonstreren zijn. Uh, en um, het nieuws over die uitzetting... Het kwam een dag nadat de minister van Duitse Zaken, Kerry, uh, dus van de Verenigde Staten, uh, uh, juist ja, zijn bezorgdheid had geuit over de situatie in Venezuela. En het eigenlijk opnam voor uh, Leopoldo Lopez, dat is een oppositieleider. Nou, er uh, loopt een arrestatiebevel tegen die man. En uh, Kerry zegt uh, dat moet je intrekken. Nou ja, uh, als Yankee zich mee gaan bemoeien met de, de situatie in Venezuela, dat, uh, dat vinden ze uh, in de regering van Venezuela meestal niet zo prettig. Nee, maar dit is best een drastische maatregel. Ja, ze, zijn het, uh, ze hebben het eerder gedaan hoor. Het is niet de eerste keer dat Maduro, Amerikaanse uh, nou ja, diplomaten, medewerkers van het in het geval het land uitzet. Uh, ja, En is, uh, laat ik zeggen, een set die, die goed valt bij zijn, laten we zeggen, uh, radicalere achterban. En er zijn een aantal elementen binnen zijn uh, uh, regering, binnen de linkse club die uh, aan de macht is, die het toch wel erg prettig vindt. Als je af en toe eens, uh, nou ja, Genki's uh, gaat badgen, om het maar zo te zeggen. Hm. Zegt die oppositieleider waar je het net over had, is die al gearresteerd? Nee, die is nog niet gearresteerd. Uh, Leopoldo Lopez, hij krijgt de schuld van het geweld van de afgelopen dagen. En de uh, laatste keer dat hij gezien was woensdag. Daarna is er een arrestatiebevel uitgevaardigd. En uh, sindsdien, uh, nou ja, is hij ondergedoken. Gisteren liet hij weten, uh, liet hij wat van zich horen. Toen had hij een uh, video op, een social, op Twitter geplaatst. En in een minuut of drie legt hij eruit van. Nou jongens, we gaan dinsdag allemaal weer demonstreren. En uh, dan geef ik mij aan het eind van de demonstratie aan. Dus dan gaat hij zich melden bij de autoriteiten. Ja, uh, dat was wel spannend worden. Ja, inderdaad. Uh, uh, wat wordt er verwacht voor, voor morgen? Hoe, hoe heftig gaat het worden? Ja, het is uh, al dagen spannend. Er staat vooral voor dinsdag dus een grote demonstratie nu op uh, het programma... omdat meneer de Loper daar uh, toe heeft opgeroepen. Maar de veertig dagen erg grimmig. Er zijn dodelijk gevallen woensdag. Radicalen van beide kanten zijn uit geweld. En uh, het is ook voor journalisten geen pretje. Uh, gisteren werd bekend dat volgens een vakbond uh, van journalisten in Venezuela... maar liefst elf collega's uh, de afgelopen vier dagen zouden zijn opgepakt... En een aantal van die journalisten zou zijn beroofd. Sommigen zelfs in elkaar geslagen. Nou ja, uh, en dat ook nog door agenten of regeringsaanhangers. Een Colombiaanse station werd door de regering uit de lucht, uh, lucht gehaald. Twitter werd gisteren deels geblokkeerd door de regering. Nou ja, uh, dat lopen natuurlijk weer tegenreacties uit. Het Twitter-account van de regeringspartij werd gehackt... door uh, tegenstanders van de doel. Kortom, het is ook uh, een soort informatieoorlog... Dankjewel. correspondent Mark Bessems over de oplopende spanningen in Venezuela. De Olympische winterspeler in Sochi. Er is vandaag geen schaatsen, maar wel Bob Edwin van Kalker heeft gisteren al twee afdalingen gedaan in de twee Bob. We gaan naar Sochi naar verslaggever Erik van Dijk. Erik, um, goedemorgen nog steeds, ook bij jou. Um, hoe is het gegaan met de van Kalker in de 2? Nou, een beetje uh, zoals verwacht. Uh, twee keer 21ste. Hij had een uh, moeilijk startnummer het hele jaar. Verliep al uh, wat lastig in de tweemansbop. En uh, uh, ja, als je laat start, dan heb je wat slechter ijs. Er is niet zoiets dus als baanverzorging in een botbaan. Dus hoe meer botten er erbij gaan, hoe slechter de ijskwaliteit. En hoe langzamer de omstandigheden. En uh, ja, dan moest hij tegen We twee goede afdalingen. Maar uh, ja, meer dan dat zat er niet in. 21ste van de 30. Dus dat is niet best? Nee, dat is ook niet best. Maar dit is ook niet zijn, uh, zijn favoriete onderdeel. Eigenlijk zou hij niet eens uh, starten op, dit, uh, op deze, uh, deze tweemansbob... omdat hij de eisen van NOC en NSF niet had gehaald. Maar de viermansbob, uh, later deze week, dat is zijn hoofdnummer. Daar is hij uh, een outsider uh, voor de top drie... En om, om daar goed voor de dag te komen, krijgt hij van 1 toch de kans om af te dalen om, dan, om zo de baan beter te leren kennen. Want die wordt altijd angstvallig dichtgehouden door, door uh, het, het, het thuisland, in dit geval Rusland. En uh, ja, dus meer afdalen betekent je beter uh, bekendmaken met de baan en meer kansen straks voor de Want dat is het de hoofddoel van deze, van deze exercitie. Nou, wat zei Van Kalker daarover dan? Was hij te, tevreden met deze afdaling? Had hij er iets van geleerd? Nou, hij, hij is wel tevreden, want uh, hij, hij uh, krijgt, uh, had zo de fouten uit de baan. En uh, hij weet dat het gewoon moeilijk is. Hij had, had goede afdalingen, weinig foutjes. Uh, maar hij krijgt sneller niet in de bob En in de Bob lukt dat eigenlijk al het hele jaar niet. Er is veel gedoe geweest, ook over uh, met remmers, met blessures. Dus dit is gewoon uh, ja, even het goede gevoel opdoen. Nou ja, de 21ste plek, het, het lijkt geen goed gevoel op te leveren. Maar een paar goede uh, nette afdalingen helpt wel straks richting de viermansbob. Hij had zich eigenlijk niet eens gekwalificeerd voor die tweemansbop, hè? Nee, dat klopt. Het, het hele jaar was het al uh, worstelen met blessures... van zijn beste remmers, de mensen die achter de bop de bop aanduwen. En um, hij zou uh, een keer vormbehoud moeten tonen voor NOC NSF. Dat is niet gelukt. Alleen, ja, hij is hier toch. En uh, omdat ze zo weinig afdaling op deze bui gemaakt hebben... Hè, heeft NOC NSF gezegd... Ja, dan is het ook in het, in het kader van de Viermansbob later deze week... gewoon verstandig om je maar wel af te laten dalen. Dus nou, dat, dat gebeurt niet. Hm. En in die Viermansbob, als hij daar dan uiteindelijk in, in gaat afdalen... maakt hij dan een kans? Nou, dan maakt hij wel een kans. Uh, uh, hij uh, heeft het hele jaar in de top 10 gesleed in die Viermansbob. Het materiaal loopt goed. Hij heeft, uh, heeft goede eisen zonder de bob Hij heeft snelheid had bij de laatste werelddekken van het jaar, in de allerlaatste afdaling... de allersnelste tijd, van, dus van alle bobs in de wereld. Ja, dat geeft hem veel vertrouwen. Maar ja, goed, er zijn veel kapers op de kust... en de Russen zijn bijzonder goed. Zij kennen deze baan ja, bijna uit hun hoofd. Die zijn hier zo vaak afgedaald. Ze hadden de sleutel van de baan, konden afdalen wanneer ze wilden... terwijl de rest van de wereld vier weken zijn tijd heeft gehad. Goed. Wanneer is die viermansbob eigenlijk? Komend kent het hoofdnummer uh, oh. op de sanky Bobbaan. Uh, dat is uh, voor jullie één, hè? In de, in de ijsport. Ja, precies. Nou, en dan vandaag mag hij nog twee keer uh, naar beneden. Tenminste, twee keer nog in die tweemansbob? Nou, dat hangt er vanaf. Want uh, in het bopsdee uh, is het zo dat uh, uh, de laatste afdaling... Uh, waar het gaat om de prijzen alleen is voor de beste twintig... Van Kalken is dus nu 21 e dus hij moet er één plaatsje winnen. En dan mag hij in ieder geval vier afdalen. Nou, dan mag hij er nog vier. Nou, kan hij nog meer ervaring opdoen. Goed, Erik van Dijk vanuit Sochi. Ja. Dankjewel. En we horen later hoe het met Van Kalker gaat. Elke werkdag, wakkere worden met het NOS Radio 1 Journaal. Ilse de Lange was dat. When it's you. René Passet bij de AWB. Goedemorgen. Goedemorgen, Frederik. Hoe gaat het op de weg? Ja, best goed. Het valt reuze mee met de ochtendspits. Want veel mensen zijn vrij deze week. Het noorden van het land staat... Oh? Ja, het Ja, voor een deel is het voorjaarsvakantie. <laughs> Uh, op de N15 is wel wat aan de hand. Van de Rozenburg naar de Maasvlakte. Daar is namelijk de Thomassen tunnel dicht. Twee uh, kilometer file staat er. Het is niet helemaal duidelijk waarom de tunnel dicht is. Maar het verkeer moet daar voorlopig dus een andere route kiezen. Een paar dagelijkse files bij Amsterdam. Op de A7 vanuit Hoorn. Bij de Afritweide Wormer 4. En bij Knooppunt Zaandam 3. En vervolgens op de A8 voor het Komplein, 3 kilometer. Maar je bent wel minder tijd mee kwijt dan gebruikelijk. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort, Bij Spijkenisse ook al 2 kilometer file. En uh, werkzaamheden zijn uitgelopen tussen Gouda en Woerden op het spoor. En dat betekent daar vanochtend minder treinen en ongeveer een half uur vertraging. Klinkt toch wat rommelig allemaal, wat verwacht je voor de rest van de ochtend? Nou, niet heel veel hoor. Ik denk dat het normaal gesproken staat er 175 kilometer op maandagochtend. Het zou mij verbazen als we nu op de 100 kilometer uitkomen. Dankjewel. Dan gaan we naar Mark Robin Visser. Die is in de buurt van de Duitse grens achter Nijmegen. Mark Robin en er al sprake van een ware klopjacht. Nou, ik kijk even naar de burgemeester. Die keurige bruine gepoetste schoenen en een donkerkleurige jas. Hij heeft verder een blauw pak aan en geen stropdas. En, wanneer keer weer, ik zie ook geen bezempje. Nee, dat had u wel gedacht, hè? Jazeker. Nee, dat is toch voor u een teleurstelling. Verdorie. U, u hebt iets te veel naar curling gekeken bij de Olympische Spelen. Nou, dat is een heel vervelende sport om naar te kijken. Vindt u ook niet? Ja, maar sommige mensen vinden schaatsen ook maar het uh, kijken naar het groeien van het gras. Maar even terugkomen. Ja, graag. Uh, nee. Uh, de burgemeester veegt uh, Millingen niet schoon. Oh. En ik Is dat ook, een misverstand? Ja, ik heb ook niet gezegd dat ik de gemeente schoon gaat vegen. Ik heb gewoon gezegd, de gemeente Millingen wordt schoongeveegd. Dan hebben we ook reden toe. Er zijn een paar grote uh, hennepkwekerijen ontdekt. En nog wat, ook harddrugs. En ik vind dat als burgemeester prima dat de politie dat doet. Want alle eer aan de politie en ook natuurlijk het Openbaar Ministerie. Maar ik ben verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Dus ik sta helemaal achter die actie. Hoe is het met de openbare orde en veiligheid hier in Millingen? U uh, heeft ook gezegd, vertrouwen in de politie moet terug. Er is hier natuurlijk twee jaar geleden nogal wat gebeurd... in de naburige gemeente, hè, met een politieman... die een hennepkwekerij uh, op zijn zolder had. Rommelt dat hier nog steeds door? Of trilt dat hier nog steeds door? Nou, dat voelen de mensen. De mensen zullen het niet altijd uiten... maar je merkt gewoon dat het vertrouwen in de politie terug moet komen. En door deze acties komt het vertrouwen ook terug. En daarom steun ik die acties van de politie ook. En ik moedig die ook aan. Uh, in het onderzoek van de GGD is ook aangetoond... dat de jongeren in Millingen, en dat hebben ze zelf gezegd... op een eerdere leeftijd nog wat meer gebruikt uh, als, uh, als de jongeren in de omgeving. En daar uh, doen we ook wat aan. En niet alleen maar uh, repressief, maar ook preventief. Met ieres met de GGD en met jongerenwerkers. Nou, uh, is er een groep burgemeesters... en ik geloof ook dat het een groeiende groep burgemeesters is... die eigenlijk voor de legalisering van wiet teelt is. Ja. Begint u ondertussen hier nou een nieuwe war on drugs? Ik begin geen war on drugs. Ik wil gewoon criminele activiteiten... die het rechtsgevoel van de mensen aantasten... En die probeer ik uh, samen met de politie op te lossen. Waar ik wel begrip voor heb, is een hele groep met uh, burgemeesters die zeggen: van dit is eigenlijk van te gekken dat het aan de voordeur in Nederland wordt gedoogd en aan de achterkant wordt gecriminaliseerd. Er wordt ongeveer 200 miljoen in Nederland per jaar wordt er gestopt in oplossing. En in, uh, op, uh, nou, dat moet je op een gegeven moment op een andere manier uh, uh, regelen. Burgemeester, wij gaan op stap. Ja. Zonder bezem. Uh, Waar gaan we heen? Zonder ik denk dat we even uh, Millingen laten zien. Wij gaan Millingen in. Op zoek ja. naar Hennep. Nee, we gaan niet op Hennep. Jawel, we gaan zoeken. Uh, vind ik wel. Ik ga niet zoeken, maar ik wil u wel ja, wat plaatsen laten zien. Goed zo. Ik wil alles weten Let's Mark go. Robin Visser. Hoe schoon die bezems vegen, of ze drones gaan inzetten. Zeker. Geef. Crossmotoren. Nou, we horen het wel van je. Dat soort dingen. Ja, tot dank zo. Dank je, tot zo. Elf minuten voor zeven. De Chinese nieuwjaarsvakantie zit er voor de meeste Chinezen op... en dat betekent dat de fabrieksarbeiders en bouwvakkers... die de motor zijn achter het economisch wonder van China... afscheid moeten nemen van hun kinderen op het platteland. 61 miljoen kinderen groeien op zonder hun ouders. En steeds meer kinderen komen daardoor op latere leeftijd... in psychische problemen. Midden tussen... Torenhoge Bergen komen twee koeien aangedreven. Ze worden door een jong meisje bij elkaar gehouden. Schat er niet ouder dan een jaar of tien. En tussen die hoge bergen in de provincie Guangxi... een van de armste provincies van China... staat ook het huisje van de familie Wei. De familie Wei heeft vijf kinderen. Dat mag op het platteland, ondanks de één kind politiek Maar op het platteland mocht dat. Omdat hier voor elkaar gezorgd moet worden... en de kinderen mee moeten helpen op het pand... Vader en moeder zijn vrijwel het hele jaar weg. Want zij moeten om extra geld bij te verdienen... werken in de grote stad. Hij voelt zich heel alleen, zegt hij, als hij aan het werk is. Vaak langs de snelwegen die aangelegd worden door het hele land. En hij wil eigenlijk het liefst bij ze zijn, maar dat kan niet. Want hij moet geld verdienen om zijn kinderen op te kunnen voeden. Kan hij niet wat dichterbij een baan zoeken? Hij zou de kinderen wel mee willen nemen naar de plekken waar hij werkt. Maar helaas is het schoolgeld te duur in de steden waar hij vaak werkt. Dus moet hij zijn kinderen achterlaten op het platteland. De oudste van de kinderen, Wei, uh, is Jian Ting. Zij is nu 11 jaar. En zij is uh, geboren 11 jaar geleden op de bouwplaats waar haar ouders zo hard aan het werk waren. En nu wordt ze al tien jaar opgevoed door haar opa en oma... vanaf dat ze één is. Dan prikkelt het in mijn neus, zegt ze. Dan voelt het alsof ik moet huilen. En dat ze steeds weer bang is dat ze ze heel lang weer niet gaat zien. In de spreekkamer van kinderpsycholoog Liu Ping... staat een vrolijk kinderliedje aan... En zij ziet weinig vrolijke gevolgen bij een groot aantal van deze kinderen... die door hun ouders alleen worden gelaten. Dus het grootste probleem van deze groep kinderen is dat ze zich verlaten voelen. In de steek gelaten door hun ouders. En dat gevoel, ja, dat, dat moeten we op de een of andere manier proberen weg te nemen bij ze. En ze het gevoel geven dat ze wel gewaardeerd worden. Daar moeten die ouders bij ondersteund worden om ze dat gevoel te geven. En ja, de kinderen in de armere gebieden, die dus ook op de boerderij vaak moeten werken bij hun opa en hun oma. Dat zijn nou juist wel de weerbarstigste, de, de, de jongeren die het juist wel redden... want ja, die, die weten wat hard werken is en van aanpakken. Uh, dus die redden het meestal wel. Maar de kinderen die echt in de problemen komen... zijn de kinderen waarvan de ouders bijvoorbeeld ook problemen hebben. Want vader en moeder werken soms niet eens in dezelfde stad. Uh, zijn ook uit elkaar gerukt om maar geld te verdienen. En uh, krijgen dan ook vaak huwelijksproblemen. Nou, dan komt het kind natuurlijk helemaal alleen ervoor te staan... En, uh, dan komt het kind ook echt wel in de problemen, ook uh, psychisch. De kinderen van de familie Wee zitten uh, middels braaf televisie te kijken. Samen met hun ouders op houten, lage stoeltjes. Nu komt het moment weer dichterbij dat ze weer aan het werk moeten... Um, zijn ze daar bedroefd onder? Merkt ze dat de kinderen weer ongelukkiger worden? Ja, Natuurlijk zijn we daar verdrietig over. Uh, we weten dat het moment dichterbij komt. We zouden het liever anders zien. We zouden liever niet gescheiden van ze worden. Maar er is geen andere manier, toch? Vraagt hij uh, aan het eind nog met een vraagteken. Marieke de Vries in China. Bijna 5 voor 7. Raadslid Erik Steging van de gemeente Deventer wil tijdens zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe trend zetten. Namelijk met de polvi. Meneer Steging, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat, een polvi? <laughs> nou, uh, het is een soort zelfportret uh, als, politiek, uh, ja, als politiek persoon in uh... Waarmee je jezelf laat zien dat je trots bent op je eigen partij. Ah, variatie op de selfie dus, maar dan met een politieke achtergrond, politiek uh, profiel. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, we goed. hadden uh, een, een poosje terug de selfie als, uh, als meest bekende woord, uh, of nieuw woord van Nederland. en We hadden uh, een hele grote groep uh, twitterende boeren. Een boerentweet en wietgroep. En daar werden de velvies uh, heel veel gebruikt. Ja. En een een, een zelfgevred van boeren. En uh, ja, daar, daar had ik niet aan meegedaan. En afgelopen zondagmorgen ja, was ik bezig om een spandoek voor, uh, voor gemeentebelang uh, te plaatsen. Ik dacht bij mezelf, hé, hey, wacht eens even. Ja, ik ik moet, uh, kan misschien daar wel uh, daarin profileren. Ja, ik, en, uh, ik, ik heb u ik even opgezocht op, uh, op het internet. Ik zie daar denk ik uw polvi met uw gezicht zo voor drie kwart en daar achter het spandoek van gemeentebelang. Dat, ja, is, dat is hem? Ja. Dat is hem. Heeft u, heeft u niet lang over nagedacht? nee. Het is ook misschien niet mijn mooiste plaatje, maar ja goed, het is gewoon een... Ja, ik ben boer en ik geneer me niet voor wat ik doe. En uh, we zijn trots op dat we gemeentebelangen zijn en in elke hoedanigheid wil ik mij wel laten zien. Gewoon transparant zoals ik ben en zet je de manier. Een nieuwe manier om stemmen te winnen. Ja, nou dat weet ik niet hoor. Ik, ik nou, hou, dat hou moet er wel creatieve... achter zitten toch? <laughs> ik vind het leuk om creatieve, innovatieve dingetjes te doen, ook als agrariër, de vangverzanderij... En dit was iets, uh, nou ja, ook om twitteren, om, uh, om je wel te laten zien. Of het nu weer stemmen winnen is, ik denk het niet. Want het gaat natuurlijk in de gemeente om de inhoud en niet om de plaatjes. Dank u wel. Raadslid Erik Stegink van de gemeente Deventer zet een trend met de Polfie. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Verzekeraars zijn flink in opkomst als hypotheekverstrekkers. Belangrijkste nieuws in het Financiële Dagblad. Egon, ASR en Delta Lloyd hebben vorig jaar fors marktaandeel gewonnen. Grote verliezers op de hypotheekmarkt waren de Rabobank en ING. Banken versterken hun buffers en hebben daarom minder ruimte om hypotheken te verstrekken. Verzekeraars zijn juist op zoek naar beleggingen voor de lange termijn met een goed rendement. Nederlandse militairen zouden in Somalië ook aan land moeten kunnen opereren. Met commandant Frank Voorman, die de antipiraterijmissie van zijn schip, zijn majesteits Johan de Wit, evalueerde. Volgens de Telegraaf is de huidige internationale afspraak dat het leger niet op de grond wordt ingezet. Daardoor kunnen bendes nog tamelijk ongestoord kapingen voorbereiden. Ook aandacht in de kranten voor het PvdA-congres. De Telegraaf schrijft dat de in het nauw gedreven PvdA van zich afbijt... met de harde uithalen naar de VVD en D66. Voor de Volkskrant is de PvdA voorpagina nieuws. De partij gaat in spagaat naar de verkiezingen, zegt de krant. Landelijk werkt de PvdA goed samen met de VVD... terwijl de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen de grote tegenpol is. Het tweede dilemma van de Partij van de Arbeid is soortgelijk. D66 is een constructieve oppositiepartij... waarmee ook lokaal veel wordt samengewerkt... Maar het is ook een belangrijke electorale concurrent. AD heeft een paginagrote foto van Jorien Ter Mors op de voorpagina. Onder de kop, dit goud is voor papa. De winnares van het Olympisch Goud op de 1500 meter... draagt haar titel op aan haar onlangs overleden vader. Een Nijmeegse GZ-psycholoog mag haar vak nooit meer uitoefenen... naar nou, de zelfmoord van een 22-jarige anorexia-patiënt. Psycholoog en haar partner namen de jonge vrouw in huis... en lieten zich papa en mama door haar noemen. Vijf dagen voor de zelfmoord brak de psycholoog met het meisje. De echte moeder van de vrouw diende een tuchtklag in tegen de psycholoog. Het staat in de Volkskrant. Trouw schrijft dat justitie veel vaker euthanasiegevallen zou moeten toetsen. Dat vindt ethicus Theo Boer. Hij is lid van de toetsingscommissie Euthanasie. Nu is het zo dat die commissie een dossier over euthanasie doorspeelt aan het OM... als de commissie de euthanasie als onzorgvuldig beoordeelt. Dat is sinds 2002 in 61 van de ruim 25.000 euthanasiegevallen gebeurd. Boer zou graag zien dat justitie vaker kijkt naar de weloverwogendheid, ondraaglijkheid en gebrek aan alternatieven.